2 uur. Dit is Radio 1, het Thijs van de Brink. Goedemiddag eindelijk. Het is zover. We zijn uit de recessie, maar de eerste reacties zijn nog wel wat zuinigjes. En de moord op John F. Kennedy boorde alle hoop op een nieuwe tijd de grond in. Koen Verbraak maakt er een documentaire over. Nu is het NWS Journaal met Eva de Jong. Nederland geeft opnieuw anderhalf miljoen euro voor het opruimen van de chemische wapens in Syrië. De organisatie die dat doet, de OPCW in Den Haag, had gezegd dat de missie gevaar liep doordat het geld opraakte. Nederland gaf in september ook al anderhalf miljoen euro. Inspecteurs van de OPCW hebben ervoor gezorgd dat de chemische wapens in Syrië onbruikbaar zijn. Het opruimen duurt nog tot volgend jaar. De VVD in de Tweede Kamer wil dat minister Timmermans andere Europese landen om een bijdrage vraagt als de OPCW opnieuw geld nodig heeft. Nederland is uit de recessie, maar dat houdt niet in dat er niets meer hoeft te gebeuren, zegt het kabinet. De regering moet de komende tijd alle zeilen bijzetten om te zorgen dat het economische herstel doorzet. Minister Kamp van Economische Zaken. Er zal nog een heleboel werk verricht moeten worden. We hebben een, een, een schuldencrisis. Er moet dus op het punt van schulden echt door de overheid nog een heleboel gedaan worden. Een financiële hervorming is nodig. We moeten ook structurele economische hervormingen doorvoeren. En voor de korte termijn zijn er ook stimulansen nodig voor de economie. Kamp is vooral bezorgd over de gestegen werkloosheid. President Knot van de Nederlandse Bank noemt de toegenomen werkloosheid ronduit zorgelijk. De kruistocht van Paus Franciscus tegen corruptie maakt hem doelwit van de maffia. Dat zegt de Italiaanse officier van justitie Crateri... die de maffia bestrijdt in Zuid-Italië. Volgens Crateri worden maffialeiders die zaken doen met corrupte geestelijke zenuwachtig... nu de paus heeft ingestemd met de reorganisatie van de Bank van het Vaticaan. Al jaren zijn er verdenkingen dat de bank wordt gebruikt om maffiageld wit te wassen. Crateri sluit niet uit dat maffialeiders de paus weg willen hebben. Hij zei niets over concrete aanwijzingen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 Therven heeft de manipulatie toegegeven en excuses aangeboden. Paul McCartney heeft een brief gestuurd aan de Russische president Poetin... waarin hij oproept de Greenpeace-activisten die in Rusland vastzitten vrij te laten. De oprichter van de Beatles schreef de brief een maand geleden... maar hij heeft nog geen antwoord gehad. De brief staat nu op zijn website.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 Het weer geregeld buien met in het westen kans op onweer, maar ook af en toe wat zon. Het wordt vanmiddag 6 tot 10 graden en vooral aan zee waait het stevig. Vanavond en vannacht wordt het land in maart droog. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. Morgen is het overal droog met geregeld zon. Rijnland Zwaan, een ongeluk op de A7? Inderdaad, van Hoorn naar Zaandam op die A7. Bij knooppunt Zaandam is dat gebeurd. En daarom is de A7 daar helemaal dicht. Je kunt alleen maar rechtdoor richting Zaandam. Er staat inmiddels een file vanaf Afrit Weidewormer van 2 kilometer. De recessie is voorbij, maar er moet nog een hoop gebeuren... zegt financieel journalist Martin Visser zometeen in Dit is de Dag. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren...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 Goedemiddag, we zijn uit de recessie. We bespreken dat nieuws met financieel journalist Martin Visser van De Telegraaf... en met uh, Jan Meerman van In Retail. Dat is een, uh, een instantie die 17.000 winkels vertegenwoordigt. Goedemiddag, meneer Meerman. Goedemiddag. Ja, feestelijke stemming bij u op kantoor? Ja, absoluut. Wij zijn ontzettend blij met dit feestelijk nieuws. Echt serieus? Ja, ja, ja. Het, het, ik, ik ben ook niet blij met de commentaren die dan weer komen van het is maar 0,1. Nee, wij zijn ontzettend blij. Want elke positieve signalen betekent dat die consument gewoon weer wat... Uh, leuker in de winkelstraat er, erbij loopt. 50 jaar geleden werd de iconische president John F. Kennedy vermoord. Een trauma voor Amerika. Maar hoe beleefde Nederland deze historische gebeurtenis? Koen Verbraak maakte er een documentaire over... met onder andere tv-presentator Koos Postema. Goedemiddag allebei. Meneer Postema, was u een Kennedy-adept? Ja, dat was volgens mij iedereen. Ja? Dit was een... Nou, misschien mag ik het in deze uitzending zeggen... een soort verlosser voor de wereld. Eindelijk kwam er nu eens een... Fris, open geluid. En die zou de burgerrecht in zijn land gaan regelen. En heel veel meer gaan regelen. Begonnen met een paar fouten, maar die hebben hem snel vergeven. Toen die, die crisis met die, met die bommen, met, met Cuba natuurlijk. Nou goed, dat was allemaal spannend. Griezelig spannend. Maar die man was het symbool van, van, het, van het nieuwe in de wereld. Oké, okay. gaan we zo over praten. Holocaust-archeoloog Ivar Schutte is net terug uit Polen... waarin meewerkt aan de opgravingen van de nazi-vernietigingskampen... Sobibor en Treblinka. En het is zondag, precies 25 jaar geleden... dat in Nederland de eerste computer op internet werd aangesloten. Internetjournalist Francisco van Jolen. Ja, dat zeg ik zo goed, hè? De computer werd aangesloten op het internet. Volgens mij kregen we een NL-domein, maar dat zou kunnen. Jij kan een computer aansluiten op internet, ja. ja. Um, was jij vanaf het begin enthousiast? Uh, nou, ik was me niet van bewust dat we op die dag dat, dat kregen, hoor. Maar ik kreeg, ik, in 1992 braakte ik voor het eerst kennis met internet... of kreeg ik daar voor het eerst toegang toe. En toen was ik wel meteen duidelijk dat ik daar nooit meer vanaf zou gaan kunnen we de opwarming van de aarde de schuld geven van de tyfoon... die over de Filipijnen raasde. Daar praat ik straks over met natuurdeskundige Emmet Messelink. En er is live muziek van Beatrice van der Poel. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website .nu. Ja, We horen het al het nieuws. De Nederlandse economie is uit de recessie. Martin Visser van de Telegraaf. Er wordt een beetje sneeuw over gedaan, over die 0,1%. Is dat terecht? Ja, ja, moet ik nou weer de Facebook gaan bederven? Nou, je, uh... doe wat je niet later kan. Nou nee, ik ben het natuurlijk helemaal mee eens dat het positief nieuws is. Ik bedoel, laten we daarmee beginnen. Ik bedoel, het is een plus en, een geen en geen min. En we hebben al twee jaar ongeveer een recessie op één kwartaal na. Uh, uh, dus dat is positief. Maar het is zo minimaal en het is zo kwetsbaar en zo broos. Maar zullen we dat anders eerst maar even vieren dan? Ja, laten we dat even we vieren met, met een... Waar dat feestje? Nederland is uit de recessie. Yes! We zijn eruit. We zijn eruit. De economie groeide in het derde kwartaal met 0,1%. En daarmee is Nederland uit de recessie gekomen. We zijn eruit. Dat is positief, dat is positief. De Nederlandse economie groeit. Dat we uh, uiteindelijk dus uit de recessie zijn. Nou, uh, we zijn eruit. fantastisch. Het afgelopen kwartaal was er weer groei, al was die wel minimaal. 0,1%. Groei? 0,1%. 0,1%. Hartstikke leuk, kan ik wel gebruiken. Maak ik zeggen een mooi feestje. Positief signaaltje. Wat gebeurt er nu in het torentje van Rutte? Die gaat. Ja, Meneer Wimman, dat is helemaal in uw geest, denk ik. Ja, geweldig. Dat heb voor u gemaakt. Ja, zelfs Rutte die lacht. <laughs> maar dat doet hij wel vaker. Ja, maar soms zonder dat hij daar oorzaak voor heeft. Maar nu is was het een, een redelijke oorzaak. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, Martin, je zei het al: je moet toch het feestje een beetje bederven. Nou ja, ik, moest, ik eh, eh, van tevoren de, de verwachting was dat het een heel klein plusje zou worden. Toen dacht ik van nou, daar kan je smalend over doen, maar het is positief nieuws. Want Toen ik vanmorgen tot de persconferentie van het Centraal Bureau voor de Statistiek eh, zat te volgen... Toen dacht ik van ja, het signaal is ook wel heel erg dubbel. Want tegelijkertijd eh, konden ze aan dat de banenkrimp in een jaar tijd de grootste was... die ze ooit hebben gemeten bij het CBS. 160.000 hè? 160.000 banen gewoon verloren in een jaar... En dat is natuurlijk wel de werkelijkheid waar de mensen natuurlijk mee te maken hebben. En koopkrachtverlies. Dus natuurlijk heb je dit plusje nodig om op een gegeven moment ook weer banengroei te gaan krijgen. En, dergelijke. en Dus in die zin is het positief nieuws. Maar het is allemaal heel, heel, heel erg bescheiden. Ja, want meneer Meerman, die 160.000 mensen die bij u door de koopgoot lopen... die kunnen niet zoveel meer kopen straks. Nou, laat ik zeggen dat niet iedereen thuis zit. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die werkloos zijn geworden, maar die gewoon nog heel actief zijn. Uh, en, uh, maar besteden. wel minder geld te besteden hebben dan? Ja, weliswaar wat minder geld hebben te besteden. Maar volgens mij is het grootste probleem niet dat er geen geld is. De mensen geven het gewoon niet uit. En uh, hoe, hoe dat komt is dat uh, mensen zijn waren heel angstig. Hadden geen uh, vertrouwen in de toekomst. En dat is nu weer terug. We hebben weer vertrouwen in de toekomst. Want anders komen we niet op plus uit. En doordat dat vertrouwen er weer is... gaan mensen echt weer geld uitgeven. En ja, krijgt Rutte toch zijn zin van een half jaar geleden... We moeten gewoon de, de weer kopen. De groene waas was het ja, geloof ik. He, we we die moeten die weer kopen. Ja. Ja. Ja, en nu nou, even we serieus. Over... Kijk, mensen hebben natuurlijk ook veel uitgaven uitgesteld. Het kopen van een nieuwe jurk of een nieuwe broek... dat is uitgesteld omdat het niet direct... tot je eerste dagelijkse levensbehoefte behoort. En dat komt nu weer terug. En kijk, dat is goed voor de economie. Want als het geld gaat rollen... Ja, dan wordt het ook weer op andere plaatsen besteed. Ja, Martin, heb jij dat gevoel ook dat we een nieuwe broek gaan kopen nu? Um, nou... Ja, ik, ik aarzel heel erg, want je ziet dat de consumptie uh, nog steeds daalt. Dat is een van de problemen bij de Nederlandse economie... in tegenstelling tot de Duitse, waar de consumenten gewoon blijven besteden... Uh, dus, en dat, dat, dat neemt af niet alleen door psychologie. Psychologie speelt daar een rol in. Maar ook omdat de koopkracht gewoon van mensen ontzettend onder druk heeft gestaan door de bezuinigingen. En dat is nog niet ten einde. Uh, en, en een miljoen mensen, meer dan een miljoen mensen hebben hun huis onder water staan. En die hebben de neiging om extra gaan aflossen, worden voorzichtiger. Dus uh, ja, natuurlijk deel ik ook de hoop. En, en, en nou ja, niet het enthousiasme, maar wel de hoop van meneer Meerman. Maar ik denk niet dat, dat er nu al mas meer gekocht gaat worden. Dat is nou juist een van de problemen. We, we drijven helemaal op de export. En ook die exportmotor is heel... Nog heel beperkt en de consumptie blijft er heel erg lang achteraan bungelen. Even nog hier aan tafel de thermometer erin steken. Hebben we het gevoel dat de crisis geweest is, Francisco? Nou, volgens mij is het kenmerk van deze crisis... dat hij voortdurend op en neer gaat. En iedere keer als je er doorheen met een soort bobslee. iedere keer als je er doorheen bent komt er weer een nieuwe aan. Dus de dubbel dip ik, of de, de, de drie dubbel dip ik, zelfs. Ik, uh, ik ben journalist, dus ik hou me bezig met wat er gebeurd is... en niet met de astrologie, wat, wat er gaat gebeuren. Nee. Meneer Postema? Nou, ik denk dat het weer gebeurt wat altijd gebeurt bij crisis. Mensen gaan dan op hun geld zitten. Nederlanders, Nederlanders. Maar op een gegeven moment komen we er weer vanaf. Ja, van dat maar ik of? hoorde vanmorgen die meneer uit Zandam. Bent u ook van Zandam? Nee, oh. nee, nee. Nou, die man van Zandam, die zei ja. Er komen nog net zoveel mensen in de winkels, maar ze besteden Dik, duidelijk minder. En alle supermarkten hebben er last van. Dus. Ja. En dat blijven Nederlanders, denk ik, heel lang doen. Totdat dat we echt weer heel veel hebben. Van moeders en van onze grootmoeders en overroodmoeders. Spaarzaamheid. Ja. ja. En dat is nog niet voorbij, denkt u? Nee, denk ik niet. Nee, meneer want wat kunt u daar gaan doen? Nou, ik ben het er niet mee eens hoor meneer Postman. Want kijk, we hebben de afgelopen twee jaar gewoon 10 tot 20 procent minder mensen gewoon op de straat gehad. En uh, dat, heeft, dat, dat heeft absoluut met psychologie te maken. Uh, toen een jaar geleden de discussie over de nieuwe ziektekostenpremie uh, speelde... kon ik het terugzien in mijn kassa. Namelijk? Ja, gewoon minder mensen in je winkel en minder mensen op straat. Want ze dachten en, we moeten meer geld uitgeven aan de ziektekosten. Nou ja, toen bedachten ze in Den Haag allemaal van die onzalige plannen. Van we gaan maar uh, meer netto inkomen van de mensen vragen. En, ja, en dat, dat, dat, dat gebeurde nog niet, maar de mensen gaan al wel anticiperen op dit soort dingen. Maar nu horen we veel berichten dat de, ziekenfonds, de ziektekostenpremie omlaag gaat. Ja, en, en dat hebben we nodig. We hebben gewoon positief nieuws nodig. Omdat, uh, ik realiseer me ook wel dat een aantal mensen het geld niet hebben. Maar heel veel mensen hebben gewoon voldoende... Op hun uh, spaarrekening staande of op hun bank staande. om het wel te kunnen uitgeven. En er zijn te ook heel veel dingen die. Maar is het de van meneer Postema? Ook niet een beetje gezond. Uh, straks groeien we weer en groeien we. Weer tot, tot tegen de bierkaai op. en dan duiken we de volgende crisis in. Nou, we, we hangen. Uh, Europese gezien hangen we helemaal aan de onderkant. als je kijkt naar bestedingen. Dus er is in Nederland nog wel veel te doen hoor. En uh, gemiddeld gezien uh, denk ik dat we. in vergelijking met Italianen, waar het toch ook allemaal niet zo goed gaat. en Spanjaarden, dat we nog heel veel te winnen hebben. Ja. u geeft de media ook een beetje de schuld he? van de sfeer in het land. Nou ja, we hebben twee jaar geleden gewoon de kranten en de media dichtgelaten. Want ik, ik kon geen krant meer open slaan of was uh, negatief, negatief, negatief. Dus ik ben nu heel blij met positieve media. Ja, maar dat zijn we te lang niet geweest? Ja, ja. ik vind dat de media het probleem hebben verergerd. Maar wij moeten gewoon vertellen wat er gebeurt, toch? Nou, het wordt ook wel eens overdreven. Ja? ja, ja. Wie, wie verwijt u dat? Nou ja, eigenlijk zo'n beetje alles. Ik kon eigenlijk geen krant meer open slaan. Of ging altijd over die negativiteit. Ja, maar ja, er was een we crisis. Le we leven in een super welvarend land. En we hebben het nog hartstikke goed met elkaar. Uh, ik bedoel, als wij het op het niveau zitten van vijf jaar geleden... toen waren we heel rijk. Waarom zijn we dan nu in één keer niet meer rijk? Dus we hebben het ook wel verergerd, mede door de media... Uh, door de manier waarop we erover schreven. Nou, Ja, Visser? Ja, nou ja, ik, ik, de media spelen daar natuurlijk een rol in. Ikzelf, namens de media, dat zal ik dan even, even zeggen. Um, ik ben het er niet meer eens dat we het verergerd hebben. Uh, um, maar natuurlijk spelen we in, in het psychologische effect daarvan spelen we een rol. Maar goed, het is te complex om naar één partij te wijzen. Want ook de politiek. Met heel veel, uh, uh, niet zozeer omdat politici een, een, een economie weer aan de praat kunnen krijgen. Maar ze kunnen wel voor, voor consequent een stabiel beleid zorgen. Nou, dat zijn ze natuurlijk ook de afgelopen tijd niet in geslaagd. Nu met het herfstakkoord lijkt er weer wat, wat, wat rust in de tent te komen. Ja, het is, het is, ik vind het iets te eenvoudig om vooral in de media te wijzen. Want het ging gewoon, die recessie duurde gewoon lang. Uh, uh, en hij hield heel lang aan. En de Nederlandse economie stond er ook een tijdje slechter voor... dan die van Duitsland nog steeds. Ja, en dat schrijf hij gewoon op. Ja, dat is geen positief nieuws. Ja. Maar ik vind dus ook niet alleen de, de media. Hè. Het, is, uh, een, een het is een, een scala aan factoren waar de media een rol hebben gespeeld. En ik ben het met meneer Visser eens. Kijk, de politiek... Wij, ja, wij, wij hebben wel eens gezegd vanuit de uh, handel. Laat de politiek twee jaar een bunker in gaan. En nooit meer iets van zich laten horen. En dan gaat het goed mm -hmm. met de economie. Dat was in België ook zo. hè? Toen ja, ze geen regering ja. hadden ging het ineens fantastisch. Nee, maar mijn achterban en mijn collega ondernemers zeggen dat ook. Van, ik heb meer last van de politiek dan dat ik er baat bij heb. En dat last heeft natuurlijk te maken met... Elke maand onrezaaien. ja, Daar zitten wij niet op, nee, te niet op Maar we moeten, we moeten natuurlijk niet onderschatten wat het effect is van het feit... Dat, dus dat meer dan een miljoen mensen hun huis onder water staat. Dat heel veel mensen hun huis gefinancierd hebben... Uh, zonder dat ze dat hebben afgetaald de afgelopen tijd. Terwijl de huizenprijzen met 20% zijn gedaald. Pensioenpremies zijn toegenomen. Ja. Uh, dus ook, er, er was gewoon ook heel veel, uh, uh, heel veel sombers ja. te melden. En, en ook dingen die buiten de psychologie omgaan. Die echt mensen in de portemonnee raken. Uh, het BTW gaat omhoog. Belastingen gingen omhoog. Ja, dan gaan mensen toch uh, daarnaar uh, daaraan handelen. Dat helpt allemaal niet. In Europees opzicht, Martin, hoe doen we het dan nu? Nou, we zijn nu ineens weer de middenmotor. Uh, we, waren, we waren, zo snel kan het gaan. We waren een kwartaal geleden waren we nog het slechtste jongetje van de klas. Nu ineens de middenmotor. En Frankrijk is weer in een min gedoken. Dat beantwoordt denk ik wel aan ons gevoel van rechtvaardigheid. <lacht> Want die deden het ook. Een kwartaal geleden deden ze het nog weer beter dan wij. Maar ja, zo wisselvallig is het dus. Ik bedoel, we hebben het over cijfertjes van 0,1, min 0,1... Uh, Duitsland plus 0,3. Het houdt allemaal niet over. En, en ik las ook een bericht net van een bank econoom die zei... als je Duitsland eruit zou laten... zou de hele eurozone toch weer in totaliteit in een recessie zijn. Dus we moeten het allemaal van Duitsland hebben. Hmm. Het is ja, te hopen, dat is gewoon de hoop... dat dit het begin is van echt herstel. Uh, maar je kan niet uitsluiten dat we echt nog een poosje blijven doorkwakkelen. Ik doe er geen voorspellingen over. Maar dat zijn wel de twee scenario's die denkbaar zijn. Meneer Meerman, u mag nog één ding stimulerend zeggen voor de economie. Nou, ik hoorde net bank, uh, het woord bank. Als de bank nou ook een beetje smerolie in de economie gooit, dan uh, dat, dat helpt dat allemaal. We gaan luisteren naar muziek. Ze was eerst afgestudeerd beeldend kunstenaar en nu is ze nee, uh, een toerwetsen zangeres in een biertent. Beatrice van der Poel presenteert vanavond haar nieuwe album en laat ons vanmiddag al kennismaken met heel huid. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Van waar deze titel heel huid? Uh, ik zie het eigenlijk uh, heel huid op de huid. Het is een persoonlijk album. Het is heel dicht. Uh, op de huid zeg maar. Ik heb het heel zacht ingezongen, alsof het lijkt uh, alsof ik naast je lig in bed. Kijk. En heel huid is ook iets. Ja, ongeschonden. We hebben het overwonnen. We, hebben, we zijn ergens doorheen gegaan. En we, hebben, we komen er goed uit. Gaat het over de crisis of over iets anders? Het, gaat, <lacht> het zou een heel mooi toepasselijk nummer kunnen ja, zijn. Ja, dan laten we ervoor. het toepasselijk maken dan. Um, nee, ja, god, het zou kunnen. Nee, maar ik vind, uh, elke tegenslag uh, krijgt ook weer een heel positief uh, eind. Of je kan daar, uh, je kan daar juist heel veel sterker uit voortkomen. Ja, nou, zo bijna zou ik zeggen, speciaal voor meneer Meerman. Hey. Waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar Als ik later. En dat liedje gaat eindelijk. Uh, Eigenlijk over Alzheimer en dementie. En over hoe wij onze ouders eh, ja, op een eigenlijk uh, bijna ja, onmenselijke manier achterlaten in het verzorgingstehuis. Het is best wel heftig. Maar uh, ik heb het uh, uh, geschreven. En ik heb de taal, het is eigenlijk bijna een soort kinderlijke taal. Het gaat over eentjes. Zoals uh, onze ouders uh, ook steeds ouder en ook dan eigenlijk weer teruggaan in de tijd. Oké, okay. we gaan luisteren. Als ik later... Als ik later nog eens langs kom En de lichtjes in jouw ogen bijna gedood Als ik later nog eens langs kom En jij vraagt mij wie ik ben Waar ik jou van ken En jouw haren Zijn als zilver Als we zitten Voor het raam. Ach kijk de eentjes In de vijver Ze zwemmen altijd af en aan Jij schuifelt op een door te gaan. Als ik later nog eens langs kom, ik kus jouw wangen als merkaan. Pietje van de Pool, hoor je straks om kwart voor drie opnieuw. De man die Nederland 25 jaar geleden voor het eerst aansloot op internet... was Piet Beertema. Laten we even naar hem luisteren... en naar de manier waarop Teliak Nederland leerde met internet om te gaan. Om deze cursus internet in de praktijk te kunnen volgen... heeft u de volgende pc-configuratie nodig. Het is begonnen als, als een klein dial netwerkje Een personal computer, uiteraard met beeldscherm en een modem. Je moest erg zuinig zijn, want de verbindingen waren... Ontzettend langzaam. Om redelijk snel te kunnen werken, adviseren wij een pc met minimaal een 386 processor. We hebben het over 30 tekens per seconde waar we mee begonnen. En een harddisk met nog minimaal 10 MB niet gebruikte ruimte of zelfs ietsje meer. We waren gewoon aan het werk en ik kreeg om half drie s'middags kreeg ik een mailtje dat de eerste internet aansluiting tot stand gekomen was. Prachtig, nou dan gaan we verder met ons werk. Ja, Francisco van Jolen, internetdeskundige. 30, te 30 tekens per seconde, een harde schijf met 10 MB... Je moest ja. er een beetje om glimlachen, zag ik. Ja, dat, is, dat kunnen we ons eigenlijk niet meer voorstellen. Maar dat was toen allemaal, ik geloof dat die harde schijf met 10 MB... die kostte duizend gulden of zo, 500 euro. Dat waren allemaal heel erg duur. Dat was, uh, uh, ja, oude apparaten. Ik moet eigenlijk denken, als ik dit hoor, aan de, de oude auto's... die je eerst moet aanslingeren. Weet je, Dat kunnen we ons ook niet meer voorstellen... dat je dan voor je auto moet gaan staan om de motor aan te slingeren. Nou, daar, zo werkte internet dan eigenlijk ook. Ik ja. kan me dat nog wel herinneren. dat je Als je dan iemand vroeg dan wel eens aan mij om op internet aangesloten te worden. En daar was ik een hele avond mee bezig. Dat was Omdat echt voor een klus. Te, ja, dat was voor elkaar te krijgen. Ja, dat allemaal dan. Het was vrij lastig om dat voor elkaar te ja, krijgen. Het is zondag 25 jaar geleden. Wat deed jij toen voor werk? Ik was toen journalist. Die wilde het niet toen gaan. al, ah, ja. ja. Man. ja En ik schreef over computers. Dus daardoor, maar ik schreef over computers eigenlijk voor leken. Dus meestal mensen die over computers schreven... Uh, journalisten, dat waren vakbelaat. Journalisten die schreven over allemaal ingewikkelde dingen. En ik schreef uh, voor de Volkskrant... Over, uh, journalisten, ja, uh, over computers voor mensen die daar helemaal geen verstand van hadden. En probeerde ze altijd duidelijk te maken waarom. Ik was erg enthousiast over computers. Ik zag daar ik geloofde, helemaal voor in de digitale revolutie. Al. Ja, dat dat, dat, dat dat wereld zou gaan veranderen. En, zo. en ik wilde dat met mensen daar deelgenoot van maken. En ik wilde uitleggen waarom dat belangrijk is. Was en wat er in die wereld omging, en toen uh, kwam internet en daarmee dat was een soort inlossing van een belofte die zich al die tijd in mijn hoofd had afgespeeld. Ja, van, nou, dit, dit is het is. dus. Ja, dat is en dan kon je eigenlijk omdat kijk, je moet je voorstellen, die computer die dat daar hebben we het nu over, mevrouw die heeft het over 10 mb, die heb je dan nodig, bij wijze van spreken, maar het jaar erop hadden ze het alweer over 20 mb, dat is dus het ging heel hard en als je kon zien hoe snel computers zich ontwikkelden en je zag dan internet, je moet je voorstellen mijn eerste. De eerste kennismaak met internet was een zwart gat. Hè? Dat was gewoon een zwart scherm. En daar, dan had je dat mooie geluid wat je net hoorde. Dan belde je in. Toen luidde een heel ingewikkeld ding. En dan had je verbinding. En dan gebeurde er niks. En dan tikte je in help en dan kreeg je als retour... Uh, commando help niet herkend. <lacht> en dan, en moest je, als je dan een mailtje wilde sturen... dan moest je dat eerst in een aparte tekstverwerker maken. En dat moest je dan bewaren en dan had ik op mijn, boven mijn bureau... echt een, in, op papier een hele lange rij, rij commando's hangen... die je dan moest intikken... Dat was ook alleen voor de, de deskundigen mailtje. dan aanvankelijk. Ja, als je één fout natuurlijk. maakt, moet je het dan opnieuw doen. Dat was ook elke, <laughs> ja. keer. Dat was elke keer het verhaal. Ja. Ja, jij hebt ook nog een tijdje bij een helpdesk gewerkt, ik vertellen. Nee, nee, ik heb niet bij de helpdesk gewerkt. Ik heb uh, bij Planet Internet gewerkt en daar nou, hadden ze een helpdesk. Planet Internet ging in 1995, waren zij de eerste... Uh, AccessFall was de eerste echte provider, zo'n beetje. En Planet Internet was de eerste die, die internet bij de sigarenboer verkocht. Dus uh, zij waren de eerste die zeiden van... hier heeft u een doosje, dat kostte 14,95. En dan thuis kunt u dan internet op met een floppy en dan was het allemaal makkelijk gemaakt. Kon eigenlijk iedereen dat doen. En uh, daar was wel zo dat iemand op een gegeven moment de helpdesk belde... en die stelde allemaal vragen van hoe moet dit dan en hoe moet dat dan. En, zo. en na een half uur of zo, twintig minuten, kwamen ze erachter dat die persoon geen computer had. Die had gewoon <lacht> zo'n pakje gekocht. Ja, internet, je hoorde er veel over. Laat ik dat ook eens, uh, laat ik dat ook eens kopen. En die ging thuis en stond, die pakte het open, ja. En die ging... Uh, dan met de helftjes, bellen. Ja. ja, dat is ja. het een beetje zo. Meneer Postma, doet u veel met internet? Nee. Helemaal niet? Nou, nee, ik heb geen zin om dat uh, te doen. Mijn vrouw doet het wel. En u kunt zonder, dus? Ja, tuurlijk. Ja, ja wij, kunt, wij denken kunnen kunnen bebellen, dat het niet meer kan. kan ik? Ja, ja, precies, dat is gelukt. Ja. Misschien hebben we met uw vrouw gemaild, dat weet ik eigenlijk nee, maar. Nee, dit niet. Keer niet meestal nee, meestal wel. Maar is de wereld er erg door veranderd, Francisco? Ja, wij kunnen ons sterker nog, wij kunnen ons niet meer voorstellen hoe het leven. Is zonder internet. Dat is de vragen. U heeft geen internet. Oh, hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan? Dus nee, ik, zou, ik zit me ook wel eens af te vragen hoe ik dat dan eenmaal. Deed. Dan schreef ik een artikel, dat ging dan op een floppy. Dat stuurde ik dan op. Dan kon ik dus na twee dagen bellen om te vragen of ze dat ontvangen hadden. En of ze dat dan gelezen ik hadden. Ik gaf mijn stukjes vroeger mee met de buschauffeur. En die bracht het naar het volgende dorp. En daar werd het in de krant gezet. Ja, nou, dat was nog raar snel. Dat was een ja. soort free uh, internet. Ja. Vaks, ik kan faxen. Oh ja, ja. en Koen, hoe, doe jij dat? Uh, hoe deed uh, jij dat? Uh, nou ja, ook op dezelfde manier een stuk maken op een floppie... en dat opsturen naar Vrij Nederland. En dan inderdaad bellen of het goed was aangekomen. Ja, ja, ja. dat kunnen we het ons nauwelijks nog voorstellen. Wat, wel jammer is, wat ik wel jammer vind, wat verdwenen daardoor is... is de stenografen. dat je kon bellen hè, vanuit de rechtbank... bijvoorbeeld als journalist, en dan belde je... en dan zat er iemand anders die tikte het allemaal op. Ja. Dus dan, en dat had wel zijn charme. Dat was een beetje ja. solo radio. Dan ja. kon je in je eentje tegen iemand praten. Welk grote probleem is er opgelost door de komst van de internet? Je zou bijna kunnen afvragen welk probleem nog niet... Dus er zijn wel heel veel problemen door internet opgelost. Nou, meneer Postma, vindt u dat ook? Nou, ik vind Skype leuk. Dat doe ik ja. dus niet, dat kan het niet. Maar dat, dat een oma met een, met een kleinkind in Australië een gesprek heeft... en het kind ziet, en het kind ziet haar... Ja nee, goed, prachtig prachtig uitvinden. Het is ja. allemaal heel mooi, maar het wordt ook heel vaak verkeerd gebruikt. Men twittert elkaar de krankzinnige gesticht in zijn zoekjes dan. Ja toch, dat weet je wel meer eens, Francisco. Dat het met elkaar het krankzinnige... Nou ik vind dat eigenlijk wel meevallen hoor. Ik vind Twitter is inderdaad Het beledigen, het beledigen. Het, beledigen, het ja, maar, beledigen van mensen. Ja, maar dat kan op het... Dat op, het valt mij op, dat gebeurt op internet... maar tegelijkertijd is het in de samenleving veel minder geworden. U weet ook nog wel de jaren tachtig. Kunt u zich nog wel herinneren. Dat was een tamelijk harde samenleving... waar veel meer geweld was, waar veel meer Rellen waren dat was eigenlijk dat, was aan de orde van de dag. Ik kom me nog herinneren, de schippersrellen bijvoorbeeld. Je kunt je nu helemaal niet meer voorstellen dat schippersrellen gaan uitvoeren. Maar Is dat omdat wij nu internet hebben dat we die behoefte niet meer hebben nou, om het echt te doen? Nee, ik constateer alleen, het is gebeurd op internet en het gebeurt niet meer in de samenleving. Of dat komt door internet, weet ik niet, maar ik sluit niet uit. Omdat iedereen nu eindelijk al zijn woede op internet kwijt kan, <lacht> hebben ze misschien geen zin meer om naar buiten te gaan om het daar nog eens keer eigenlijk te maken. Ik er heel blij op. mee zijn met al die schelpartijen. Piet Bertema, die techneut die 25 jaar geleden als eerste de computer aansloot, die is niet zo blij met hoe het is uitgegroeid, die zegt de privacy en zo. Ik, geloof, ik vind het vreselijk. Ja, privacy is wel een probleem. Nou zien we dat vaak met pioniers, dat die uiteindelijk altijd... zich teleurgesteld afwenden. Dus ja, dat snap ik wel. Nee, privacy, wat, ik, wat mij wel een beetje uh, zorgen baart... is dat toen internet opkwam... of ja, zorg, ik ben niet, maak me niet zo snel zorgen... maar wat ik wel een beetje jammer vind... toen uh, internet opkwam, dat is overigens ook logisch... was dat echt een beetje een alternatieve beweging... En internet werd groot, omdat de mensen die op internet zaten... zoals Beertema en al die anderen... die verzetten zich heel erg sterk tegen commercialisering. Dat ging eigenlijk de eerste vijf jaar van de strijd ging erom. Hm. Grote bedrijven probeerden dat in handen te krijgen. En de interneters, zoals ze heten, probeerden dat tegen te werken. En je zou kunnen zeggen, die slag is wel verloren... want het is nu Google en Facebook. En die worden niet herkend als de oude grote multinationals. Maar ze zijn het wel. Maar ze zijn het wel. Ja. Over 25 jaar bestaat het nog... Uh, dan is er, je, je kan de je afvragen van heel veel of het nog bestaat... maar niet van internet. Nee, je wilt niet over de toekomst praten, zijn. je ja, goed, dat gaat is... over het verleden. Maar hier in dit geval zeg jij, maak een uitzondering. Uh, dat is, ik, ja, ik kan me niet voorstellen. Kijk, het is namelijk gewoon een concept... wat bijna niet te kraken is, omdat het zo geniaal is. Dus dan zou je met iets moeten komen wat nog beter is. En ik zie niets wat daarop wijst... wat je dan, welk probleem dat op zou lossen. Dus het mooie van internet is omdat het zo goed in elkaar zit, is het ook in staat om heel veel op te lossen. Holocaust-archeoloog Ivar Schutte werkt in Sobibor... aan het in kaart brengen van het kamp. En we gaan zo met hem praten over hoe hij dat precies doet. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut over half 3. Hier is Ewout de Jong met het NWS-journaal. Nederland geeft opnieuw 1,5 miljoen euro... voor het opruimen van de chemische wapens in Syrië. De OPCW, die de wapens opruimt, zegt dat er meer geld nodig is. De VVD wil dat de organisatie de volgende keer... andere landen om een bijdrage vraagt.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 Volkswagen roept wereldwijd 2,6 miljoen auto's terug. Het zijn 800.000 SUV's van het type Tiguan... die problemen hebben met de verlichting... en alle types Volkswagen met een 7-traps Die hebben een probleem met de olie. De problemen doen zich vooral voor in warme landen. Bij de meeste Nederlandse Volkswagens... wordt de reparatie uitgevoerd bij een surfersbeurt. Dat is het nieuws op dit moment. Etjen Gerritsen, hoe op de A7? A7, daar is nog steeds de verbindingsweg dicht. Van Horen naar Zaandam. Richting de A8 richting Amsterdam. Dat komt door een ongeluk. Tussen Afritzaandijk en knooppunt Zaandam staat daardoor 2 kilometer file. Bij Rotterdam heeft de Van Brienderbrug even open gestaan. Daardoor staan er files op de A16 richting Rotterdam. Voor knooppunt de zes 6 kilometer. En richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, u luistert naar een mannenaflevering van dit is de dag... want er zitten hier alleen maar mannen aan tafel. Ik noem hun namen, Jan Meerman en Martin Visser... met hen spraken we over de lichte groei van de economie. Koen Verbraak en Koos Postema over de moord op John F. Kennedy... vijftig jaar geleden. Holocaust-archeoloog Ivar Schuten. Natuurdeskundige Emmet Messelink... en internetjournalist Francisco van Jode Francisco op Twitter... komt net een bekentenis binnen. Jean-Pierre Gehle, die twittert schaamrood op de kaken. Ik heb toenmalig huisgenoot Francisco het internet zien ontdekken... en deed het af als onzin. Ja, elke, wij wonen in één huis. Dus elke keer kwam, ik zat altijd thuis te werken. Want ik hoefde taxi internet de deur niet uit. En hij ging dan de hele dag op pad. En ik kwam hij s'avonds vermoeid thuis. Want dan had hij half Nederland afgereisd. En dan zei hij, heb jij nog wat meegemaakt? En dan begon hij te vertellen wat ik allemaal had meegemaakt. En dat, dat, zag hij eigenlijk, dat kon hij zich niet voorstellen. Dat dat ook maar iets zou gaan voorstellen. Nee. Wilt u ook reageren? Dat doet hij dan op uh, Facebook. Daar kan het. En op Twitter kan het dus ook met de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu Archeoloog Iva Schutte, u bent net terug uit Polen, waar u afgelopen weken met een internationaal team hebt gewerkt op de plek waar de vernietigingskampen Sobibor en Treblinka stonden. Jules Schelvis is een van de overlevenden van de vernietigingskampen en hij vertelde hoe hij Sobibor aantrof. Toen we daar binnenkwamen in dat kamp, werden we uit de wagons geslagen. Toen wij eenmaal op het soort perron stonden met ongeveer uh, 600. Toen dachten wij, hoe vinden we onze bagage in godsnaam weer terug? Want het lag allemaal kriskast door elkaar. En er werd een toespraak gehouden door een SS-man. Jullie hebben dus uh, drie dagen in, uh, in een bedompte wagon gezeten. Je zal wel vies zijn, uh, dus je uh, moet je uitkleden. En dan uh, brengen we jullie naar het badhuis... Toen ze eenmaal naakt waren, werden ze door dit pad, dat werd het slangenpad genoemd... zijn ze richting gaskamer gegaan. En binnen 20, 25 minuten was iedereen die zich daar binnen bevond, was dood. Toen eenmaal de procedure voorbij was, werden ze dus uitgeladen... en gingen verder op lorries naar deze, was een kuil... en hier lagen rails, kruiselings over elkaar... en onder die rails was een ruimte waar hout gestookt werd en zo werden dus de lijken verbrand. Ja, je archeoloog Ivar Schutte, u werkt daar dus op het moment. Ja, dat klopt. Heeft ja. u dit soort verhalen in uw achterhoofd als u daar aan het werk bent? Ja, het is wel, het is wel indringend om te horen. En uh, ja, uh, ik ken uh, de heer Schelvis ook. En uh, hij heeft daar ook zijn, zijn vrouw en zijn ouders verloren. Meteen al. Dus uh, ja, het is... Uh, wel bijzonder om, uh, om eventjes te horen. Ja. Wat doet u daar precies? Ja, waar we eigenlijk mee bezig zijn... dat is om nu eindelijk eens een keer uh, een plattegrond van het kamp te maken. Een plattegrond? Ja, daar komt het, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, kijk, Sobibor en Treblinka en ook Belzec, dat waren pure vernietigingskampen. Er is op zich vrij weinig over bekend... omdat er heel weinig overlevenden en dus weinig getuigenissen zijn. En uh, de nazi's hebben in 1943 al deze kampen uh, volledig van de kaart geveegd. Uh, ze zijn afgebroken en er is doelbewust een, uh, een dennenbos geplant... en een boerderijtje neergezet om de zaak te camoufleren. En uh, er zijn natuurlijk wel, wel tekeningen van, uh, van overlevenden. Er zijn wel getuigenissen. Maar ja, je moet maar eens, uh, maar eens googlen en dan zie je dat wel. Er zijn er geen twee dezelfde. En wat meneer Schelf is ook verteld over wat er in de gaskamer en achter de gaskamer gebeurde... dat heeft hij nooit gezien, want dat heeft niemand gezien. Want die mensen hebben het niet overleefd. Ja. Dus uh, er is wel een bepaald idee over ja, hoe die fabrieken... want zo kun je het eigenlijk noemen, het zijn een soort fabrieken... om zoveel mogelijk mensen, voornamelijk van de Joodse gemeenschap... om het leven te brengen, te verassen... en, en eigenlijk zelfs nog verder te verwerken... tot desnoods wegverhardingen en kunstmest... Dat klinkt wel bot, maar dat is wel zo hoe, hoe het eigenlijk is. Ja. Maar hoe gaat u dan... U, u bent daar gewoon in de grond aan het graven, neem ik aan? Uh, ja. ja het en, is en eigenlijk... Wat treft u dan aan waardoor u die kaart kunt maken? Uh, nou, wat, uh, wat de nazi's, wat de SS over het hoofd heeft gezien... is dat, uh, kijk, bovengrond is alles weg. Je loopt daadwerkelijk door een dennenbos. Uh, in de grond is dat toch even een ander verhaal. De archeologische reflectie van wat, uh, wat er bovengronds was... ja, dat tekent zich daar wel af. Dus je hebt, uh, je hebt fundamenten, je hebt grondsporen... je hebt uh, massagraven je hebt, uh, en alle fondsen die daarbij behoren. En op die manier krijgen we nou een beetje zicht... Op, over de, de, de opbouw van het, uh, van het kamp. Ja, en die informatie die kan dan ook ja, dienen... in het hele proces van gedenken en herinneren. En met zoveel bent u daar bezig? Uh, in Sobibor met uh, ongeveer 25 man... Hoe is de sfeer als je daar samen aan het graven bent? Nou, ik ben zelf dit jaar uh, bij dat team uh, toegevoegd. Uh, het team, het grootste deel daarvan, uh, dat zijn Poolse, uh, ja, uh, Polen uit, uit de omgeving van het kamp ook. Die wonen in die omgeving. En die werken daar al vijf, zes jaar. Dus die zijn enorm op elkaar ingespeeld. Het is een hele, ja eigenlijk een hele leuke groep. Met een hele goede opgavingsleider, een Poolse opgavingsleider, Wojtek Matsurek, die dat. Uh, naar mijn mening nu, ik heb dat nu eens kunnen bekijken en meemaken... de zaak uh, bijzonder goed onder controle heeft. En een Israëlische opgravingsleider, Yoram Gaimi. Is dat een rabbijn? Nee. Want er is ook een rabbijn, heb ik me laten vertellen. Ja, dat moet wel. Um, het is bijna paradoxaal, maar we proberen de massagraaf in kaart te brengen... juist door ze niet op te graven, door er zoveel, ja, eigenlijk omheen te graven. En in dat proces, uh, daar uh, speelt de rabbijn een belangrijke rol... Want we proberen eigenlijk het onderzoek wel uh, ja, uh, naar de Joodse wetten te doen. De, de Joodse religieuze wetten, de halacha, heet dat. Uh, die zeggen dat de graven niet, niet gestoord mogen worden. En dat, uh, dat proberen we te respecteren. En daarin werken we eigenlijk continu samen met de rabbijn die daar dus ook aanwezig is. Want die staat daarbij te kijken en die zegt dan daar wel en daar niet? Ja, in Sobibor is het zo dat uh, een pol in de negentiger jaren ooit door middel van grondboringen uh, de massagraaf in kaart heeft gebracht. En hij heeft die halacha daarbij niet gerespecteerd. Nou ja, dat is toen gebeurd. Uh, daar is veel discussie over. Het is wel zo dat die informatie uit die grondboringen... Uh, op basis daarvan kunnen wij nu de massagraven vermijden. Dat wil niet zeggen dat we geen bot vinden. Mm. Die toplaag die is door allerlei uh, werkzaamheden... door schatgraverij, door de constructie van het monument in de zestige jaren... door forensisch onderzoek kort na de oorlog... Dat is, uh, alles is vermengd geraakt. Dus het is een soort toplaag van ja, zand met bot, of in sommige gevallen bot met zand. En is het ook nog eens als er zo heel dat veel die... lijken liggen. Ja, ja, het is ook nog eens een keer zo dat die boringen niet alle graven in kaart hebben gebracht, zodat je nog wel eens een nieuw graf tegenkomt. Ja, en dan zegt hij daarbij meteen ho. Ja, we hebben dat bepaalde spelregels, maar kan je zelf uh, over denken, ja. ja, we hebben bepaalde spelregels afgesproken. En dat komt erop neer dat als wij uh, uh, inhumatieresten vinden, dat zijn eigenlijk niet verbrande skeletdelen. Uh, dat die niet behoord worden. Uh, we kunnen er een beetje omheen graven... maar uh, het is de bedoeling dat je dat niet uh, verplaatst. Uh, Ze worden afgedekt met, uh, met plastic. De rabbijn wordt erbij gehaald. En uh, vervolgens gaan we in overleg van... Uh, ja, moeten we hier nog verder graven? Dat kan je als archeoloog dan wel eens willen... omdat je denkt, nou ja, deze fonds is eigenlijk uit de context... en we denken dat hieronder... nou, dan kan je je argumenten hebben om verder te willen. Ja. Als de rabbijn zegt nee... dan is het nee. Heeft hij heeft altijd het laatste woord. Ja. En dat werkt heel goed. Ik vroeg net naar de sfeer, toen zei je het is een leuk team. Lachen ja. jullie? Ja, dat is... Uh, kijk, als je daar werkt, uh, je staat in een, in een bos. Het is mooi weer. Uh, het was namelijk heel mooi weer. Um, ja, daar ga je niet... Je kan onmogelijk met je, elke seconde met je gedachten... bij dat hele verhaal zijn. Nee. Dus uiteindelijk, ja, dan sta je daar wel eens te lachen. Ja, dan worden er ook wel eens grapjes gemaakt. En dan is het in een bepaalde manier natuurlijk gezellig. Hoewel, er ook emotionele momenten zijn. Die zijn er ook. Ja, heb je die zelf ook gehad? Ja, zonder meer. En dat, het zou uh, onmenselijk zijn als je, dat, uh, als je dat niet hebt. Maar kan je ja. iets noemen waarvan je zegt van... ondanks alles wat ik weet en ondanks alles wat ik gezien heb... raakte dat me toch nog? Ja, wat ik nu merk zo van de afgelopen uh, uh, twee maanden dan... in Treblinka en Sobibor is dat... Uh, ja, met name uh, kinderen, dat, dat, doet, dat raakt mij wel. Ja, als je de botten of de botjes vindt. Ja, vorige week op een gegeven moment hadden we vier kinderschedels in één vlak liggen. En ja, dat, dat, dat trok ik even niet. Nee. Nee. hoe lang gaat het duren? Wanneer verwachten jullie klaar te zijn? In, in Sobibor is de planning uh, 2015. Dus we gaan nog een aantal jaren door. Dat heeft te maken met de inrichting van het kamp... Um, een aantal landen, Nederland, Slowakije, Polen en Israël... die hebben de handen ineengeslagen om uh, het kamp eigenlijk een nieuwe uh, ja, inrichting te geven. Dus met een uh, bezoekerscentrum. En, ja, Nederland en, betaalt mee, hè? Nederland betaalt een groot deel van uh, wat wa daar gebeurt. Wa waarom ja. doen we dat? Uh, dat heeft uh, vooral te maken met het feit dat er uh, vanuit Westerbork... ongeveer 35.000 um, Joden naar Sobibor zijn getransporteerd en daar vergast. Ja. Op 18 mensen na. Ja. En dan in 2015 is het klaar als het goed, is, is het er een kaart? Dan is die kaart er. En dan gaat ook het, het monument, het nieuwe monument... Naar de, ja, de eisen en de wensen van deze tijd, gaat dan, gaat dan gebouwd worden. Ja. En, en bent u dan een dankbaar mens dat u daaraan mee heeft mogen werken? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het is bijzonder. Ik heb daar wel gesprekken over gehad met uh, Joodse groepen die dan langskomen, op, uh, zowel in Triplinka als in Sobibor. En als je uitlegt uh, wat je doet en waarom je het doet en hoe je het doet, ja, dan uh, krijg je daar hele positieve uh, commentaren op. En dat, uh, dat voelt goed. Ja. En wat is dan een volgend project? Uh, ja, een volgend project. Uh, in Treblinka willen we eigenlijk nog wel iets langer gaan. Daar staan we uh, doorgaan. Daar staan we niet onder. Ja, druk van, van die ruimtelijke inrichting, zou ik zeggen. In Link hebben we in feite de tijd. Daar gebeurt niks. En daar kunnen we dus vrij uit werken. Dus ik wil de komende jaren toch... Bent u nog wel bezig? Ja. Mag, mag ik nog een vraag stellen? Ja? Met... Ik ben wel benieuwd, ik las ergens, ik meen uit uw mond... dat de laatste vijf jaar de verschillende van dit soort projecten zijn opgestart. Ja, dat klopt. Die opgraving. Ja. En dat dat ermee te maken had dat tot dusver ja, er nog levende getuigen waren. En dat dat nu zo'n beetje voorbij is. Waren er dan getuigen die dat tegenhielden, die opgraving? Of moet ik me dat uh, voorstellen? Nee, allerminst. Maar toch op de een of andere manier is de, de, hoe we met die kampen uh, zijn omgegaan... dat is altijd benaderd vanuit een historische hoek. En het is eigenlijk nou, niet echt binnen het, uh, het, het perspectief uh, van, van de archeologie, archeologie gekomen. Pas nu eigenlijk hebben we dat ons gerealiseerd van... ja, kijk eens, we kunnen daar dat, dat bodemarchief, zoals we dat dan zo mooi noemen... dat kunnen we raadplegen en dat vertelt ons nog iets. Oké. Okay. Uh, succes en sterkte en ook maar plezier bij je werk. ja dank je. Hoe raar dat ook ja. klinkt, Ivar Schutten. We gaan luisteren naar muziek. Beatrice van der Poel, wat ga je voor ons spelen? Ik ga nu het titelliedje uh, van het album Heel huids uh, zingen. En uh, dat is oorspronkelijk een lied van Chris Christofferson. Help Me Make It Through the Night. En ik vond het zo'n prachtig lied over eenzaamheid en het begin van de nacht. Ik, uh, ik, ik, het kwam eigenlijk vanzelf de vertaling of hertaling. En ik speel het samen met Tim Eimal.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 I'll see you next vrijdag is het 50 jaar geleden dat John F Kennedy werd vermoord. We gaan even terug naar die fatale dag 22 november 1963. Er is the president shaking hands with the people. He's uh, waving at a lot of people, smiling. De president van de Verenigde Staten, John Kennedy... is als gevolg van een aanslag overleden. De aanslag gebeurde toen hij samen met het congreslid Connelly... in een open auto door de binnenstad van dallas reed. In de auto zat ook mevrouw Kennedy... die de president opving nadat twee schoten op hem waren gelost. Volgens ooggetuigen werd president Kennedy aan het hoofd getroffen. Hij is onmiddellijk naar een ziekenhuis overgebracht... Dit is het einde van deze ingelaste nieuwsuitzending. Ja, kom Verbraak. Jij maakte een documentaire over de moord op John F. Kennedy... 50 jaar geleden, met onder andere de medewerking van Koos Postema. Jij was nog niet geboren, denk ik, hè, toen? Ik was min twee. Min twee. Ja. Wat bracht jou op het idee om uh, deze documentaire te maken? Nou, ik ben behalve programmamaker en journalist ook uh, historicus. En dit is natuurlijk wel een, een, ja, een, een moment in de geschiedenis geweest. In elk geval... Uh, je kan zeggen dat het een incident was, maar er werd wel heel duidelijk iets afgesloten voor het gevoel van veel mensen. Kennedy stond voor een nieuwe tijd, symboliseerde uh, hoop. En dat werd in één keer uh, afgebroken, zomaar op die 22 november. Ja, want jij was gespecialiseerd in dat deel van onze geschiedenis, toen je geschiedenis studeerde? Nee, ik ben afgestudeerd op eigen tijdse geschiedenis, Maar goed, ik keek ook wel eens over de grenzen. Ja, ja. Ja. Hoe ben je te werk gegaan bij deze documentaire? Nou, wat me leuk leek, uh, ik ben niet van plan geweest om de complottheorieën te reconstrueren of dat soort dingen. Ik wilde gewoon kijken hoe Nederlanders die moord hadden beleefd. Maar ook Kennedy. Waar stond Kennedy voor in Nederland? Hoe verhield hij zich? Kijk, in die tijd hadden wij Jan Marijnen. En, uh, nee, Vic premier. Victor, Victor Marijnen en Jan de was dat, ja. ja, En dat, dat waren toch mannen van een heel ander kaliber. En, en Kennedy was opeens de hoop van de hele wereld. Niet alleen van de Amerikanen, maar uh, ook... Ja, u, u, meneer Postema zegt in de documentaire zelfs... Hè, althans, dat vraag ik u. Had u eigenlijk liever Kennedy gehad als premier? Toen zei hij, nou, eigenlijk wel. Ja, zeker. Ja. ja. Ja, ja wie heb je nog meer gesproken dan meneer Postma? Dat is een hele lange lijst, uiteindelijk van Adriaan van Dissen en ja. Joep van het Hek... tot uh, Jan Marijnissen, Hans Wiegel, Maarten van Rossem, uh, Jeltje van Nieuwenhoven. En... Maar ook een paar onbekende mensen. Aad van der Heuvel ook nog trouwens. Ja, en, en welk beeld uh, rees hij dan op als je hen spreekt? Wat, wat was hun herinnering daaraan? Dat ze allemaal dat enthousiasme voor die man nog steeds deelden. Uh, dat, dat ze in elk geval 50 jaar na dato nog steeds... Uh, glinsterende ogen kreeg als we het over die man hadden. Ja. Kijk, want toen wisten we niet wat we later te horen kregen... over Kennedy wat er allemaal niet aan hem deugde. Zijn contacten met de maffia, zijn drugsverslaving, zijn uh, verslaving aan vrouwen. Nee, toen was het alleen maar een family man die de wereld alle goed zou brengen. Nou ja, want meneer Postma, kunt u zich de, de eerste herinnering aan Kennedy nog herinneren? Wanneer kwam die op uw radar? Nou, toen hij, uh, wat in Amerika toch altijd erg leuk is... de presidentsverkiezingen voor 1960... Dat was een heel ander geluid en dat moesten we hebben in de wereld. Wij kwamen dus uit een wederopbouwperiode van 45 tot 60, zeg maar. Ja. Dus het begon een beetje te dagen. We leden aan de Koude Oorlog. Ongelooflijk veel Nederlanders die Nederland uittrokken. Australië, Canada. Echt angst Omdat voor de Russen dat, die kwamen? Dus het was het vermoeide werelddeel dat alles bij oorlog had gemaakt. En daar was een man, hij had ons ook nog bevrijd, niet waar zeiden wij, de Amerikanen. En uh, ja, daar was een man met een prachtige boodschap. De speeches zijn eigenlijk nog steeds heel mooi. Als je ze leest zelfs. Het was niet zo mooi Engels of Amerikaans wat hij sprak. Maar zo goed gebracht. Ja, dit, dit was de man. Het was een soort redder van de wereld. Die man moest het verder gaan doen. Ja. En waarin uitte zich dat? Zat u als zijn speeches te bekijken? Stonden de kranten er vol mee? Op welke nou, manier kwam het tot zoverde, zoverde, Ja, de kranten natuurlijk. Maar voor de televisie dan wat deed. Ja, dan zag je ook de fragmenten uit. De speeches. Een de debat met uh, Nixon. Is het dan ja. geweest? Ja, goed, dat schijnt dan gewonnen te zijn... omdat niks er niet geschoren was en er slecht uitzag. Ja. En, en niet op zich natuurlijk niet onintelligenter was of zo. Maar het was toch ook de stijl en de wensen die hij kennen. Die Kennedy had wat ik net zei, de burgerrechtenkwestie. Het tragische is ook, niet alleen zijn dood... maar dat Johnson daarna eigenlijk de, de sociale president van de Verenigde Staten is geworden. Althans, helemaal binnenlands gezien. Die man loopt zich vast in de Vietnamoorlog. Raak daar verstrikt in, wordt steeds erger. Door Kennedy binnenlands, begonnen? Binnenlands, binnenlands, he, ja, door Kennedy begonnen. Met adviseurs heette dat, he. hmm. eerste soldaten. Maar uh, Johnson heeft toch die wettende ideeën van Kennedy... althans wat het binnenland betreft, wat het sociale betreft... voor een deel kunnen verwezenlijken. Ja. Had iedereen hetzelfde beeld? Was het links en rechts die een hoop gevestigd hadden op Kennedy? Ja, dat, dat, ja. echt van, van, van Marijnissen tot, tot, tot Wiegel, zou ik maar zeggen. Ja, ja. die zagen allemaal ja. wel dat dat iemand was. Ja. Toch, als je de documentaire uh, bekijkt, ik heb het gisteravond gedaan... je noemde net al de maffia, hij was kind van de maffiabaas. Ja, zijn vader was in elk geval een bootlegger, zoals dat dan heet. Dus uh, uh, ja, hij was, ja, dat zegt natuurlijk nog niks over het kind, hè, denk ik dan ook wel weer. Nee, maar hij, maar hij heeft onder een andere zijn campagne milieu. daarmee kunnen financieren, vermoed ja, ik. Ja, hij, hij kwam uit schat, een schat, helemaal rijk milieu en uh, had, had dus inderdaad geen externe financiers nee, nodig. Was eigenlijk. dat toen bekend, meneer Postema? Nou, nee, dat is ook een punt. Heel veel was niet bekend wat die vaders en zo betreft. Bijvoorbeeld, vader was ambassadeur voor de Verenigde Staten in Londen... en sympathiseerde met Hitler. Hmm. Hij vond het een interessant verschijning. Kijk, kan Daar zouden wel de Verenigde Staten best eens wat mee kunnen onderhandelen. <lacht> dat, is echt, dat was de oude Kennedy. Ja. Ja. Die trouwens ook voortdurend achter de vrouw aanliep. Ja, waar die mensen de tijd vandaan hadden. <lacht> uh, maar, maar, maar weet je wat ik bijvoorbeeld echt opmerk vond? Wat ik niet wist, u misschien wel. Maar dat kende hij dus ook. Hij, hij zag ontzettend energiek ja. en vitaal uit. Kom. Dat hij dus een, een wrak was. Hij, hij had verschrikkelijke rugklachten. Buiten het zicht van de camera liep hij bijna altijd op krukken. Hij had de ziekte van Edison. Hij had allerlei klachten. Maar ja, to, dat, daar verdacht je hem niet van als je hem zag. Maar dat, hoe, dan kon hij gewoon heel goed acteren dat, acteren dat hij fit was. Nou, in elk geval kon hij bijna alles acteren. In elk geval kon hij neer, een, een krachtige leider neerzetten. En misschien was hij dat ook wel. Ja. Maar ook en, wel wat meneer Postman zegt, dat spiertje, dat is fenomenaal. Hij ja, verspreekt ja. zich ook niet één keer uit zijn hoofd. Hè? Gewoon van ja, een grote geen Nee, Gewoon in één keer een verhaal vertellen. Ja. En dan wil je te broer Robert, natuurlijk, buitengewoon intelligent, ook vermoord, maar zou. Ongetwijfeld ook een hele goede president geworden zijn. Nou ja, u zegt, de vraag is of Kennedy een goede president was. Nou ja, dat is historisch gezien zie je dan nu, zijn fouten worden natuurlijk onderstreept, Cuba. Maar dan die, die crisis met Khrushchev samen, is dat toch door hem vrij goed opgelost? Nou ja, door maar Khrushchev varkens... vooral. Als je, althans, als je de, de, de documentaire bekijkt, dan krijgt Khrushchev van jou de lofkoen. Althans, van de mensen die jij spreekt. Die heeft uiteindelijk gedacht: als ik nu niet een stap terug doe, dan zijn we er morgen niet meer. Dan ben nee, ik er niet meer, maar Kennedy ook niet. Nee, dus, dus die, die was is een soort, Dat is wel een, een, een daad van wijsheid, denk ik. Ja. Om je een idee te geven, de impact de moord op Kennedy... hoe lang dat bleef doorgaan in ons hoofd... toen het Warren Report kwam. De, de chief justice heeft dus een commissie geleid. Het Warren Report. Toen hebben wij bij Achter het Nieuws, zo heet het de brief toen ook nu opgegaan bij de, hoe heet dat? Nieuwsuur. Om tien uur, Nieuwsuur. Uh, hebben wij gedaan een avondvullende uitzending over het Warren Report... met een door de NOS gemaakt, DLK afdeling gemaakte maquette van de straat waar het gebeurde en die Texas Bookshop... en daar stond die Oswald, maar ook alle getuigenissen die er maar waren... Amerikaans materiaal, BBC-materiaal... van tien voor half negen tot elf uur. Kijk, toen kon dat nog. Toen kon dat toen nog. Toen konden jullie dat ook nog betalen. Dus, dus een jaar of anderhalf jaar later... ging je dat dus weer helemaal doen. Terwijl die moord al lang geleden was. Nou, u bent er ook geweest, hè, op de plek waar het gebeurd is. Ja. Dat was voor een, een vrolijk doel eigenlijk. Oh. Wij maakten een portret van de voortreffelijke keeper Jan van Beveren. Die, er <laughs> okay, yeah. okay, wel die wel in Dallas woonde en Amerikaanse kinderen heel leuk, heel leuk les gaf in spelen en voetballen en van alles. Meisjes en jongens, zeiden we, ja we zijn nou toch in Dallas, toch naar die Elm Street toe en naar de Texas Bookshop. En je mag er ook in, het is natuurlijk museaal allemaal ingericht, naar die verdieping en we zijn ook bij dat raam gaan staan. Ja. Maar dat was het enige niet vrolijke moment van die hele reis. Oké, okay, dat hadden we wel. Koen, ja. ook niet helemaal unieke beelden, maar bijna unieke beelden in jouw reputatie. Ja, er zitten heel veel beelden in, uh, ge gevonden door Fem Verbeek, uh, de beeldredacteur van Paul Witteman, die me heeft geholpen. Die ik ook nog nooit gezien had. Hele mooie beelden van Kennedy in kleur. Ja. En dan betovert die je toch, al zit daar 50 jaar of meer tussen. Je dat blijft nog bijzonder, ja. ja. Het is uh, morgenavond te zien om 9 uur. Nederland 2, de dag dat Kennedy werd vermoord. Bij de varen. ja Bij de klopt. Varen op Nederland 2. Wat doen ouders met de verhutte discussie over Zwarte Piet? Zeker met de intocht van Sinterklaas in zicht. En het Sinterklaasjournaal dat weer begonnen is. We gaan daar meteen over praten met de opvoeddeskundige Liesbeth Hop. Na het nieuws van drie uur.